Ho, ho, die zijn van ons, jongens. Stuurman, volle kracht vooruit. Kom aan, mannen, hop met die netten. Oh, dat wordt smullen straks voor. een deze kabeljauw, kabeljauw à la Provençal. En niet te vergeten, kabeljauw à la Ostendijzen. Met superverse kanaaltjes. Kom op, jongens, haal ze maar boven. Sea Village, brengt de zee op je bord. Dag in, dag uit. Sea Village, verser kan niet.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 Het is gewoon gemaakt, commissaris. Ah. Die spot heeft veel geld gekost. Applausant ja. dat die opnames waren. We hebben een hele week in Biarritz gezeten op de jachten. Met de Hansse ploeg. En we lachen dan we hebben. En vooral, er was een acteur bij. En die de kapitein moest spelen in dat filmpje. Om mensen aan te komt op me vertellen. En drinken om mensen lief. Ja, u was bij de opnames. Ah Ja, ah ja natuurlijk. Hè. Jacques en meneer Van Dorpen. ...heeft mij meegenomen. Ik had nog overuren staan staan. En dat was zo'n beetje als compensatie, bedoeld. Hè. Was Flip daar ook bij? Flip? Bij de opnames? Ah, oh, nee, nu, nee, nu, nee, nee, commissaris helemaal niet. Hè. Ja, hij moest hier blijven om het bedrijf in het oog te houden. Flip? Het bedrijf in het oog houden? Meneer <laughs> de commissaris, het is door dat u Flip niet gekend heeft. Hè. En Filip Flip heeft zijn eigen bedrijf. Hè. Enfin, hij is zijn eigen bedrijf gehad. Flip had zelf een bedrijf. Ah, ja. Een reclamebedrijf, Flanders International Promotions. In het kort is dat een flip. En zie ligt zijn voor na Flip, ja. En waar is het kantoor van dat bedrijf? Ah ja, dat is een tijdje hierboven geweest, in de gang. Just hierboven. En toen dat bureau van Philippe nog uitsluitend voor Sea Village werkte. wat ah, ja. doren is hij weg moeten gaan toen Jacques Ruzi gekregen met Christian Bernhardt. En dat was erg voor Jacques, meneer de commissaris. Want hij en Christian Oh, die zijn meer dan 30 jaar, dertig jaar, meneer de commissaris... dikke, dikke vrienden geweest. Ja, vertel vooral voor, mevrouw Bonheure. en geld dat we verloren zijn gaan door Philippe en zijn fantasietjes. Het geld van papa. Hij en, en zeggen dat ze juist een ruzie hadden bijgelegd... en dan wordt de jongen ook gaar vermoord. Meneer Jacques van Dorpen en Christian Beernard... hadden hun ruzie bijgelegd. Nee, nee, nee, nee, meneer de commissaris. Jacques en Philippe... Oh... Hoe is dat mogelijk he? vermoord worden op je eigen trouwfeest? Eerst al die roddels en dan dan, dan nog moeten meemaken. Uh, welke roddels, mevrouw Ah, U heeft die nog niet gehoord? Ah, dat zal dan wel niet lang meer duren, commissaris. Ja, ik luister. Ja, klopt. Ik, ik ben dat meneer Jacques, u dat allemaal wat beter zelf kan uitleggen. Ik weet er echt niet van hoor. Ja, Jacques? Ja. Ja, in orde Jacques, ik breng hem dadelijk bij u. Commissaris, volgt u mij maar. <laughs> Ten stoppen dat u geen ekel heeft aan vis, want je moet door de productie al. Ja. Ah, ik ben dol op vis, mevrouw Bonheur, zolang hij maar vers is. Oh, maar onze vis is verser dan vers. Ja. En hier het grote voordeel dat er geen grap mensen zit. Ah, ja, dat niet te vergeten. Nou, laat voilà, zien. Dan moet die een houden. En dan hou je helemaal deuren totdat je een stollen trap tegenkomt. En dan ga je altijd maar naar boven. Dat gaat toch al met die knieën? Ja, ja, bedankt uh, mevrouw Bonheur. <laughs> Ik test hopen dat je nog genoeg vragen hebt voor de zaak. Ik heb je maar zitten vertellen en vertellen. Ik babbel nogal graag, in, meneer de commissaris. Daar moet u niet mee in zitten, mevrouw Bonheur. Ik heb nu zelfs nog meer vragen voor hem.